Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. ik ho, ho. Hoppen met het NOS Journaal. In Koevoorden is een restaurant deels ingestort na een explosie. Volgens de veiligheidsregio Drenthe is er één gewonde uit het pand gehaald... en ligt er zeker één iemand onder het puin. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In het pand zat een geel roem. Op foto's is te zien dat het dak van het gebouw op de grond staat. De rest van het pand is weggeslagen door de ontploffing. Naastgelegen panden zijn ontruimd. De oorzaak van die explosie in Koelvoorde is nog onduidelijk. De vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban zijn hervat. Dat meldde een woordvoerder van de Taliban en een anonieme Amerikaanse bron die bij de gesprekken betrokken is. De gesprekken zijn net als eerder dit jaar in de Qatarese hoofdstad Doha. In september stopte het overleg toen ze er ongeveer uit leken te zijn... De VS wil dat de Taliban beloven het geweld te verminderen... en verder wil de VS dat de Taliban geen uitvalsbasis vormen voor terreurgroepen als al Qaeda. In de hoofdstad van Myanmar hebben duizenden mensen meegedaan aan een manifestatie om Aung San Suu Kyi te steunen. De leider van de burgerregering in Myanmar zal haar land komende week verdedigen... bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Myanmar moet zich bij het VN-hof verantwoorden voor acties van het regeringsleger in 2017 tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Bijna een miljoen mensen sloegen op de vlucht en duizenden mensen kwamen om het leven. Een voormalige fabriekshal in Tilburg heeft een belangrijke architectuurprijs gekregen. De Lokhal is uitgeroepen tot World Building of the Year. De hal werd in 1932 gebouwd voor het onderhoud van stoomlocomotieven... en leek een paar jaar geleden nog bestemd voor de sloop... Maar in plaats daarvan werd de hal achter het Tilburgse station omgebouwd tot bibliotheek, expositieruimte en café. De jury vindt het mooi hoe de oude fabriekshal een sociale functie heeft gekregen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 6 graden. In de ochtend vanuit het westen regen. Morgenmiddag wordt het droger en bij veel wind wordt het dan ongeveer 10 graden. Dit was Tenno NOS Journaal.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 liedje zingen? Ja, ja. Alles, uh, alles werkt als het goed is. 1, 2, 3, ja? Ja, oké. Ja, okay. Nou ja, prima. Ja, ja hier <laughs> Niet helemaal <maar> goed. <laughs> Zen. <pff> ja, je kunt niet alles hebben. <laughs> oké. Okay, ja, nou ja. Joella, we gaan uh, een liedje doen van uh, Alaya. Alia, en, ja. Ja, Alia, Alia. Alia. Alia. Alia. Alia.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 If I hesitate to let you in, how would you be yourself? I'll play a role, tell all the boys, I'll keep it low If I say no, would you turn away, I'll play me up or Would you stay, oh? You can lift it up and try again you I'll myself up and try again, try again Looks like the first you don't succeed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 ja, net hebben we het al. Je gaat nog niet naar huis. Uh, we gaan dadelijk nog uh, wat, wat, wat, een nummertje doen. Twee, ja, we gaan even nog Kijk ja. in ieder geval hoe ver we komen. Ja. En uh, ja, sowieso ga ik ook nog een nummer tussendoor draaien natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, gezellig. En uh, ja, zoals ik net al zei uh, van Mick Hucknell en uh, Radical Blind. Uh, Wauw. Ja, die gaan we eventjes, uh, eventjes tegen horen brengen. Ja. Komt-ie dan. Gezellig. zeggen er geniet ervan. <laughs> Oké. Okay. my lips now baby reveal the tear that was on my face yeah. and back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 En uh, daarna ga jij uh, ja, het volgende, weet zingen, ja. toch? Helemaal goed, ja. ja? ja. Oké. Okay. Where are you now? En Imani. I see a picture in a frame. I see a face without a...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 <laughs> daarom, daarom. Ja, Oké, okay. om mij een beetje in verwarring te brengen. dat is mijn grote bingen. schuld, ah, okay. sorry. <laughs> Oké, okay. nou uh, ja, we gaan nog starten. Anytime, anyplace. time, place. En dat uh, niet van Janet Jackson, maar van Joelle hier live <laughs> in de studio aan de Tolweg Tina En uh, ja, het klinkt uh, geweldig uh, Joelle. Dank je. Ja, ja, ik, uh, ik zeg het, ik krijg allemaal duimpjes uh, ja, via mijn <laughs> telefoon binnen. Dus ja, geweldig. <laughs> dank jullie wel. <laughs> ja. nou, graag gedaan. Uh, jij ook, uh, dank je wel natuurlijk. Uh, we moeten, tenminste we vermaken de mensen thuis ook natuurlijk. <laughs> Hey, um, ja, we gaan zo nog even een plaatje draaien van jou. Maar eerst dan doen we gewoon even, even gek. <laughs> Nederlandstalig eventjes even Nederlandstalig uh, even even onder, onderbolten. We gaan een beetje... Ja, Henk Dame en uh, ja, wie denk jij wel wie ik ben? Nou, ik Top. weet het niet. <laughs>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 Ik stel jou nu voor de keus Maar ik meen het serieus Want voor mij Is your heart good? a man but she'll play you however she wants just when you think that you're winning your head starts to spin and you open your eyes and she's gone so don't believe you're the one to think that this dream is forever it's only a game but if you're in for the ride hold on tight adios and kiss your heart goodbye Done. Ja, dat was hij dan, Ricky Martin. en uh, If you ever saw her. Uh, en yeah. ja, We zijn er nog en uh, Joelle is er ook nog. And, uh, even kijken hoor, Joelle. Ben je er nog? Yeah. Ja, ik was even aan de telen, Ja, ja, ja. ja. Hey, uh, ja. Uh, wat, wat voor nummer gaan we eigenlijk doen? Uh, nou, ik, uh, ik dacht eigenlijk wel dat we het zo'n beetje gedaan hadden. Uh, dat was toch wel, uh, toch wel uh, lekker gegaan. Uh. Ja. Ja. ja je, je wil niet nog naar me doen? Nou, nee, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel goed zo. <laughs> <laughs> nou ja, je zit erbij hoor. Ik bedoel. Uh, ja, ik vond het wel. Uh, ja. Ik bedoel. Uh, we gaan, uh, ik bedoel... Ik bedoel, we gaan gewoon uh, verder dan hoor. Ja, je hebt zulke leuke muziek. Ik denk dat ik daar liever even uh, nu... Uh, uh, uh, is, is, is dat het? Dan gaan we gewoon een nummer draaien. Uh, ja, van jou gewoon. Hey? De, te van de, thee, ja. de, te, de techniek van de thee, De techniek van de thee. Nou ja, dan beginnen we eigenlijk uh, uh, met het nummer Zoom.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 Soon as possible. <laughs> all alone, sleeping late at night, crying till morning time, feeling so all alone. And could it be, be possible? Are you capable to feel what I feel right now? that one to set me memories free. they can tell you lies do you realize you can replace them sadly? sadly so much fun all the times we had all the months we spent is that so hard to keep And i had the time to keep your mind should i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 Samen te werken in verschillende genres. En toch, uh, toch ook mijn eigen, eigen gevoel af te gaan. En ook lekker uh, in de R&B uh, te blijven. Ja, dat, dat is, het is echt net al wat eigenlijk een beetje over gehad. eigenlijk ja, ja. stiekem toch wel naar ja, ja, ja. Ja, Het is uh, wel een beetje jazz soul. Uh, ja, eigenlijk. Of, ja, ja, ja. Met, met, uh, met Mary tientje, J is mijn, uh, mijn heldin. Dus ja, dat ja, zal altijd ja. zo blijven. Ja. Nee, maar ja goed, we, we hebben natuurlijk ook net een nummer van uh, Janet Jackson gehoord. Uh, ja, dus, dus ja, Zij, allemaal ja, een beetje dat in de sol. Ja, ja, ja, dat ja. is ook mij. En, en Alia natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, uh, ja, we hadden het er net eventjes over, uh, een klein beetje um, Nederlandstalig.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 Nee, maar ook, eh, we lieten het even een beetje brainstormen. Bijvoorbeeld, de nummer van Hazes. En dan met deze beat van Soenderonde. Eh, ja, ja, we hebben het verklapt, jongens. We hebben het verklapt. Het is eruit. Het is eigenlijk nog een geheim. Eén minuut geleden. En ja, hoor. Jullie nee. weten het ook, hè? Ja, het moet toch nee. wel mysterieus blijven? Nee, maar goed. Voordat je het weet, is het op de markt. Voordat nee. wij het. Eh... Nee, je hebt nee. hele goede ideeën. Je bent echt super. Ja, er ja, ja, zijn super gaaf dat je dat hebt bedacht net. Ja, ik bedoel, ja, soms heb je van die ingaaf. <laughs> hey, ja, nou ja, album werk je naartoe? Ja, ja dat komt hierna. Ik vind uh, een oh, album, dat kun je echt doen wanneer je al een hit gescoord hebt. Ja. En dan kun je een album, want de album gaat sowieso al heel moeilijk als je bekend bent. Ja, goed, maar, je, maar je wel een, de wil is er wel voor een Duurlijk, album. Tuurlijk, ja, absoluut. Ik wil zeker wel een jaartje in de studio zitten. ja. ja. ja. Nou ja, dan gaan we dat in ieder geval. Uh, we blijven je volgen. Dat zijn we zo. En uh, ja, we gaan dan gewoon een lekker het plaatje draaien van uh, Kentel. Yes. Oké, okay, komt hier dan? Joelle en Kentel Hier bij ZFM Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.9, 104.5. En DAB Plus, en natuurlijk TV tekst hier in Zandvoort. Kentel. <telling> Sing a lot. Why is it in your own world? Breaking the playing with your new well twist. You, you can't tell. Sing a lot. Why is it yes. in your own world? Breaking the playing with your new twist. Well you, you can't tell. So please don't come to me. Ja, Gentel. Ja, Wat zei jij? Ik zeg, het is hier ook zo gezellig. Ja, het is hier een gezellige boel in dit na inderdaad. Ja. ja, de studio zit haast vol, kan ik ook ja. bij ja. zeggen. Ja, Mike is erbij gekomen. Ja, Wie? ja Mike is er ook. Maar nee, ja. ja, Mike die komt dadelijk met de Euro Breakdown. De, de, de Europese top 40. Na de entertainment voor you natuurlijk van, uh, de blokjes van uh, 7 uur. Ja, dan is Mike weer uh, hier uh, bij u. En dus ik zou zeker blijven luisteren. Eerst ga ik lekker een, een plaatje draaien voor ja, mijn naaste liefde. En ja, oh, dat ja, ja dan draai bij, ik ja. altijd even een, een plaatje voor. Nou, prachtige heb je. Ja. Ik weet niet of jullie ja. dat allemaal kunnen zien. Dank je wel. Wow. en zo lekker rustig ook. Ja, ja. Ik, ben, ik ben er ook heel blij mee. Ja, doe huh? ja, ja, ja, ja. je goed. Hey, dit is een liedje van uh, Lepa, Brena en uh, Bolly's in uh, uh, ja, Prolatie. Zo is het. Ja, ah. Om boet te zijn, wees nooit om te Ik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 ja, ja, ja, ja, ja ik, je, je was zo druk in het praten. Dus ik denk, ja, ik, ik stoor je ja, niet nee. verder, Jorla. Ja, het ging over Scheveningen. En, uh, ja. Oh, Scheveningen, ja ja. ja, ja, ja. Het zijn ook aan de dag Daar raak je he. niet over uitgesproken, hè? Nou ja, nee, ja van, van, oh, Noord van Noord naar Zuid, hè? Dus ja. Ja. Hey, um, ja, bij deze, want ja, we gaan toch gewoon een beetje naar de klok naar de van zeven uur toe. Uh, bij deze wil ik jou in ieder geval bedanken voor jouw uh, komst jou hier naartoe, natuurlijk in ja, deze studio super. in, uh, in uh, Zandvoort. En ja, natuurlijk hoop ik je de volgende keer gewoon weer te zien hier ook. Dus ja. En uh, dan met een album Gaan of een met een single carnaval uh, die uit carnaval, uh, uh, carnaval, ja <laughs> met Toeters en Bel. Nou en dus. <laughs> nah, ja, maar neem maar even. Uh, ja, ik, uh, ik hoop je sowieso natuurlijk uh, de volgende keer hier te zien. En, uh, en dan hartstilie. zeker met een, uh, een mooie uitgebrachte CD-single. Dank je. En dan uh, spreken we elkaar sowieso weer. Ja. Toch? Nu al zin in. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, bedankt voor je tijd. Bedankt Jij voor de komst. Dank en, je En uh, ik wens zo een heel goed weekend natuurlijk. <laughs> ja, en heel veel geluk. Ja, het zal wel, wel lukken. Oké. Okay. Hey, we gaan een plaatje draaien van uh, Aventura. En uh, Soen uh, Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar daarmee. Ja, nou, daar komt Mike hoor. Met de Europese top 40. De Euro Breakdown. Ik weet niet wat mi vida arrancarla, vuelve a pedir wat ik moet a los instintos, niet sus gestos. moet doen. Ik weet niet mijn amor. We gaan verder met Pitbull en Mark Anthony en Rayna.